8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Mexico's stad zijn rellen uitgebroken tijdens de inauguratie van de nieuwe president, Enrico Peña Nieto. De linkse activisten gooiden met molotov-cocktails vlakbij het congres waar hij werd beëdigd. Het Mexicaanse parlement kwam het tot een confrontatie met de oproeppolitie. Tientallen mensen raakten gewond. De nieuwe president beloofde bij zijn beëdiging dat hij het drugsgeweld zal stoppen, dat hij de financiële crisis wil bezweren en dat hij gaat optreden tegen de corruptie in Mexico. Maar volgens de betogers verandert er niets door de aanstelling van de nieuwe president. Ze denken dat hij de verkiezingsuitslag heeft gekocht. Vandaag op de laatste zaterdag voor 5 december hebben weer veel mensen gepind om hun cadeautjes te betalen. De piek in het betalingsverkeer lag tussen half drie en drie uur. Toen werd er gemiddeld 402 keer per seconde via pin of creditcard afgerekend. Dat is flink hoger dan de betalingspiek van vorig jaar. De betaalorganisatie Currents weet nog niet voor welk bedrag vandaag precies is gepind. De organisatie benadrukt dat meer pintransacties niet betekent... dat er ook meer aan het Sinterklaasfeest is uitgegeven. De politie van Curaçao heeft verscheidene tips binnengekregen... naar de grote goudroof van gisteren. Gewapende overvallers maakten toen op een vissersboot 70 goudstaven buit... met een gezamenlijke waarde van zo'n 9 miljoen euro. De politie van Curaçao roept de bevolking op om uit te kijken naar een van de vluchtauto's waarvan het kenteken bekend is. In delen van Syrië werkt het internet na ruim twee dagen weer. Het Syrische staatspersbureau zegt dat de verbindingen in het hele land weer zijn opgestart. Maar dat is niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. In elk geval vanuit Damascus, Homs, Hama en Aleppo wordt gemeld dat de internetverbinding hersteld is. Het weer. In de kustgebieden buien met kans op onweer en Hagel. In de oostelijke helft kans op natte sneeuw. Verder vrij veel wind. Morgen bewolkt, maar ook zon. En in het westen kans op een bui. Middagtemperatuur rond 5 graden. En tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een omleiding ingesteld... bij Knoop het Zonzeel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A4 Amsterdam richting Delft staat een file van 5 kilometer... tussen Soeterbouw Dorp en Leidsendam. Ook dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En dit was de verkeersinformatie.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 Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot-kaart. We gaan langs de velden en we beginnen in Tilburg. bij gaan en Niemeijer, want... We hebben een de wedstrijd, want het staat 1-0 voor Willem II. Terwijl Herenveen in de eerste 20 minuten alleen maar in de aanval is geweest. Een grote kans kreeg, vier hoefte, hoekschoppen mocht nemen. Een vrije trap voor Missy Jan van 18 meter bal. Bijna recht voor het doel voor de goal van Noordveld En raakgeschoten door die Virgil Miesi Jan, Prachtig richting de kruising. Geen enkele kans voor de doelman. 1-0 hier. En dan naar Duitsland, Bayern tegen Bruges Dortmund, want was 1-0 voor Bayern, maar wordt nu 1-1 een doelpunt van Mario Götze in de 73ste minuut. En het gaat nu echt beginnen hier in München. Wat een prachtig goal van Götze. Maar ook een hele mooie 1-0 van Tony Kroos, die Bayern op 1-0 zette. Kapte met zijn rechter, schoot met zijn linker. Randje 16, hoemels in het bos gestuurd. En nu dus via Götze, die de bal uitstekend aanneemt met zijn borst. En dan zie ik, wordt de bal toch nog wat van richting veranderd. Waardoor de keeper van ...dan op het verkeerde been staat. Het staat in de 74ste minuut, 1 tegen 1. De Kuip doet zijn naam eraan aan. Ronald van der Gier. Ja, het is uh, water trappelen En uh, dat doen ze al 16 minuten lang. Het is 0-0. Uh, Toch gebeurt er voldoende tijdens dat trappelen. Want uh, Boetje is in het strafstofgebied richting Zoet. Wil om Zoet heen. Uiteindelijk uh, ja, komt Zoet met zijn handen naar voren. Boetje is naar de grond. Iedereen wil een penalty, maar Mackely wil van niets weten. En Mackely heeft gelijk, want Boetje is werd niet aangeraakt. Voor Feyenoord kwam er zelfs nog een mogelijkheid daarna. Want de bal door voor de voeten van Immers die de bal voor het intikken leek te hebben in het strafschopgebied, Maar Drost gleed naar de bal, watertrappelde, zwom zoals u wil... ...maar uh, voorkwam uiteindelijk met een goede sliding de inzet van Immers en dat was dus geen doelpunt. 0-0 is het nog altijd, maar er gebeurt voldoende. Twente-Ado, tweede helft, Frank Vierleit. 64 minuten onderweg, het is 1-0 voor Twente en we zitten met z'n allen te wachten op de 2-0. Boelekien was er dichtbij, maar hij raakte slechts de binnenkant van de paal.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 Het was al de tweede plaat met veel Oeh, Dit was Miss Montreal met Just a Flirt. Willem 2 staat voor. en Dat is toch nog steeds verrassend, dracht nog niet mee. Ja, dat mag je wel zeggen. En Heerenveen heeft ook een tikje gekregen... na 24,5 minuut ruim voetballen in Tilburg inmiddels. Want het verrassende, het frisse bij Heerenveen... wat er wel degelijk was aan het begin van het duel... dat is er een beetje uit. We zien nu af en toe wat foute pases. minder druk... en veel tweede ballen zoals ook nu die voor Willem 2 zijn. De bal gaat via Haastroep. Terug naar de doelman, naar David Meul. Er wordt wat gestoord door Finn Bogalson, maar Meul trapt die bal snel richting de rechterkant naar Kees van Buren, Enige man met geel op zak. En dat hij van La Parra niet kon houden. Een minuut of tien geleden kreeg hij die kaart. Hij ontsnapte na een tackle op jury. Ziet trouwens ook al aan rood. Daar is Hans Mulder, de man die de vrije trap kreeg. Waaruit werd gescoord door Missy En als die prachtige vrije trap. Opening op links in de as van het veld is Guit, Kan misschien wel verder. Nee, goed verdedigend werk van Roon in de as van het veld. Veen wil weg via de rechterkant. Even vasthouden van Ricardo Ippel. En zo krijgt Heerenveen op de eigen speelhelft een vrije trap te nemen. Genomen door Zuiverloon, Gouwe Leeuw en daar is zomer. De 26e minuut loopt. Heerenveen is uh, niet meer het Heerenveen van het begin van het duel. Het staat 1-0 achter op bezoek bij Willem II. Is het weer al beter geworden in Rotterdam, Ronald? Nou, het is wat gestopt met regenen, maar uh, het veld is natuurlijk verziekt. Echt goed voetbal is, uh, is eigenlijk niet mogelijk. Veel overtredingen, veel blessures, kleine blessuretjes ook. Veel kleine irritaties. Maar eigenlijk de laatste minuten bij die 0-0 stand na 22 minuten uh, ook geen kansen meer. RKC verovert nu bijgestraft op gebied de bal. Dan wil Bukari er wel als een haast door Maar kan dat eigenlijk niet op dit veld. draait wel knap weg en vindt de vrije man in uh, Nadja. Nadja naar Drost. En dan heeft Banjar, zowar wat vrijheid aan de rechterkant, nog wel op eigen helft. Filena in zijn richting. Nadja heeft uh, dan ook wat vrijheid gevonden, maar staat midden in een plas als die wordt aangespeeld. Ja, dan remt de bal direct en kan uh, Boetius, die toch een net van hem afstond, uh, ingrijpen. En er uiteindelijk voor zorgen dat de bal via de speler van RKC over de zijlijn gaat. En Feyenoord dat meer balbezit heeft. In de eerste helft tot nu toe de bal nu ook weer heeft. Via Bruno Martens die Terug naar Matthijs. Daar wil uh, Chevalier wel even wat gaan storen, Maar uh, bekijkt het verder. Trekt zich terug op eigen helft. En uh, laat Feyenoord uh, op eigen helft de opbouw verzorgen. Via de Vrij en uh, Jan Maat. 23 minuten gespeeld. Oh, het gaat weer regenen. Ronald, als je toch geïnteresseerd was. 0-0 <laughs> is de stad. Trent heeft nog steeds moeite met scoren. Frank Willeit. Ja, ze hebben weer een 100% kans gehad. Na die bal op de binnenkant van de paal van Boelikin. Een vrije kopkans voor Boelekin. Op aangeven van de Rosales deze keer. Krijgt ze van alle kanten aangereikt. Die eerste kans was op aanreiken van Schilder, die backs. Die geven toch behoorlijk wat bruikbare voorzetten in deze wedstrijd. Maar ze zijn aan Bulekin nog niet besteed geweest. Wel heeft hij wat assistentie voorin gekregen. Want McLaren heeft aanvallend gewisseld. Bengt zonder af. Kastanjos om Bulikin heen laten zwerven op dit moment. En dat moet er dus voor zorgen dat die productie een beetje wordt opgevoerd. Want achterin heeft Twente niet zo gek veel meer te vrezen. Nu een vrije trap. Tadic achter de bal. Halverwege de helft van Ado moet hij hem neerleggen. Dat doet hij in de buurt van er legt hem dan bij de tweede paal neer. Daar is wel Boelekin, maar die hoeft het duel niet eens aan te gaan. En dan is Holla er met ballen al van door. Is er een voorzichtige overtreding van Jansen. En nu wil iedereen bij Ader Den Haag dat Jansen daar een kaart voor krijgt. Als dat zo is, moet hij er namelijk af met zijn tweede gele kaart. En, uh, het is een, wel een, uh, een duidelijke, opzettelijke overtreding. Hij was te laat en hij haakt zijn tegenstander opzettelijk... om te voorkomen dat Holla door kan lopen en een, meer, uh, een, meer, uh, een overtal kan creëren. Laten we het daarbij houden. 71 minuten zijn we onderweg in twente leidt 1-0. Hij mag dus blijven staan, uh, begrijp ik. Ja, hij mag nog blijven staan. Hij krijgt niet eens een kaart. Oké. Okay. Bayern tegen uh, Borussia Dortmund. Richard, het was snel weer 1-1. Ja, ging snel achter elkaar. Doelpunt van Kroos. En vervolgens de gelijkmaker van Götze nu een hoekschop voor Dortmund. Dat weer wat aandringt in de slotfase van deze Duitse topper. 1-1, dus nog steeds de stand. En Dortmund heeft zo weinig aan een gelijkspel met die achterstand van 11 punten. Bayern was in het tweede deel van de tweede helft duidelijk wat sterker. Maar nu zie je toch in de slotfase van deze wedstrijd... dat Dortmund nog weer wat meer risico gaat nemen. Het is allesbehalve een spektakelstuk. Laat dat duidelijk zijn. Beide ploegen hebben vooral het verdedigend allemaal goed opgezet. Op orde. De spelers van wie je het eigenlijk een beetje verwacht. De creativiteit. Bijvoorbeeld Ribery, Thomas Müller. Uh, bij Dortmund uh, Lewandowski en Mario Götze. Royce. We hebben ze eigenlijk allemaal niet zoveel gezien in deze wedstrijd. 1-1 en acht minuten nog te voetballen. Feyenoord RKC. 25 minuten gespeeld. 0-0 is uh, nog altijd de stand als RKC de bal krijgt van uh, Martin Zindi. Nordi Boukari is dat op eigen helft. In de as van het veld speelt hij Jozef's Zoon aan. De rechter aanvaller van RKC die de laatste weken zo in vorm is. Sterker nog, RKC komt er nu met aardig positiespel uit met Van Peppen. Speelt Chevalier aan, legt de bal in de breedte op. Bukari, komt tot een schot, maar dat wordt geblokt door Martins Indy. Maar RKC houdt balbezit aan de linkerkant. Chevalier gevonden. Chevalier komt naar binnen. Immers raakt de bal dan nog aan, maar komt toch aan de rechterkant van het veld bij Jozefsoen veld te door Mathijsen. Maar eigenlijk zit nog altijd de bal met Banjaar. Banjaar, wat ongelukkig. Nee, toch tot bij Robert Braber. Braber weer Jozefsoon. Lang bal bezit dus voor de Waalwijkse ploeg. Misschien individuele actie van Jozefsoon. Ja, op snelheid. Rechterkant, voorzet. Stras gebied in. Vanaf rechts wordt weggewerkt door De Vrij. Doorgekopt door Immers. Daar gaat er weer eens iemand onderuit. En kan nu aan Feyenoord's rechterkant. Schaken wegsturen op snelheid. Maar ook Van Peppe is snel. en krijgt de bal bij zoet. En Schaken kan dan alleen maar toekijken. Zoet doet het prima. Via Martina en Van Peppe komt de RKC eruit. Tot hier. Want daar is Pelle weg. Daar is Immers. Immers met een steekbal. Het gebied in. Nee, net niet Pelle. Want daar is weer Van Peppe die de bal wegwerkt. 0-0 na 26 minuten. De ploeg van Van Basten weer achter. Racht dan niet meer. Zo is dat. Na een half uur spelen in Tilburg. 1-0 voor Willem II. Dat wel wisselt omdat de zwakste man op het veld Kees van Buren is. De rechtsback ik zei al, in de buurt geweest van Rood. Had al geel op zak en hij wordt vervangen door een nieuwe man. Akuili is zijn naam. Een aantal jongens met moeilijke namen die we niet zo vaak zien spelen. Het grappige is dat hij lang heeft gespeeld in de jeugd van Heerenveen. Balbezit zit vooraan voor Hans Mulder op de Willem 2 helft. Het publiek wil eigenlijk dat hij vooruit draait, maar hij gaat terug met de bal richting Meul. Dat is de keeper die uitglijdt. maar dat heeft voor zo'n lange bal geen gevolgen. Zomer de lucht in. Dan Akuwili aan de rechterkant hoogte van de middenlijn. De eerste keer dat hij de bal heeft, schiet hem in de voeten. Van zijn tegenstander uh, Koem. En dan uh, vervolgens Willem II weer met Haastroep. Het gaat even van links naar rechts. Overname van Kums op het uh, middenveld. Dan is daar de Roon. Het gaat bij Heerenveen even achteruit. En Leeuw kan inschuiven richting het middenveld. Lange bal over de grond. In de voeten van de doorgelopen Kums. Komt daar uh, Guiten tegen. Bijna bij de hoekvlag. Trekt dan weer terug richting het middenveld. Zuiverloon is in de buurt. En Gianni Zuiverloon richting Djuricic. Uh, Nog niet zoveel gezien van de Servier die... Uh, ja, toch eigenlijk op de nominatie staat om misschien wel een keer te gaan vertrekken naar een mooie club. Het is nog niet helemaal zijn duel. Heerenveen staat achter na bijna 32 minuten in Tilburg op bezoek bij Willem 2-1-0. 1-0 is het ook weer Twente-Ado. En dat is uh, voor Twente niet genoeg. Want dan kan er nog van alles gebeuren, ook al speel je tegen een man, Frank. Ja, zeker. Het gebeurde al bijna. Eén keertje bij een uitval van Ado. Poupon goed bij de eerste paal gekomen. Maar net niet snel genoeg om de bal nog aan te kunnen raken. Bosker uh, kon daardoor de bal uit zijn uh, doel glijden. In zijn doelgebied keurig die bal onder controle houden. En ook nu is Ado weer op de helft van FC Twente verschenen. Met die 1-0 voorsprong nog een kwartiertje te spelen... En uh, wordt die bal ook goed binnengehouden en kan zowaar Omeru nog uh, doorvoetballen paas geven. Makkelijke vangbal voor Bosker, die wil dan tempo maken. Maar kan dat niet al te snel doen. Want eerst moet zijn ploeg even van de goal afkomen. En gaat de bal met een lange haal richting Castanjos. Die kop door. Daar is Bulecki nog lang niet aangekomen. En dus kan Romero nu terug naar Coutinho en Beugelsdijk. Ook meteen onder druk gezet. Die moet dan wegdraaien. Dat lukt hem niet. Even kijken of Twente hier nog wat uit kan halen. Nee, Beugelsdijk schiet de bal uit pure paniek. Maar de tribune zit. Hij kan ook niet anders. Nog 14 minuten officiële speeltijd. En Twente Ado 1-0. Fijn dat nog steeds de betere, Ronald? Nou, meer balbezit. Uh, dat is de conclusie bij 0-0 stand. 11 minuten of uh, 29 minuten uh, gespeeld. Ja, Zoet heeft nu de bal. Feyenoord is uh, dreigender. Dat is uh, duidelijk, want Zoet uh, heeft al het nodige werk te doen gehad. En Lampro is eigenlijk nog nauwelijks in actie geweest. Op het moment dat ik het zeg, uh, denkt Martens Indy, dat is waar. De keeper staat daar te kou dus ik geef hem de bal maar eventjes. Maar hij speelt hem weer in de voeten van uh, Stefan de Vrij. Maar echt uitgespeelde kansen hebben we niet meer gezien in de laatste 10 minuten. Feyenoord begon dus wel aardig. Creëerde ook wel het een en ander. Verdiende geen penalty daar waar het... Uh, bij Makkelie dat het het wel wilde hebben. En Feyenoord wel veel de bal. Het initiatief, maar dat is misschien ook wel logisch in eigen huis spellen aangespeeld. Die doet niet heel veel fout in deze wedstrijd. Misschien ook wel geïnspireerd door het feit dat het Ladies Night is. De vrij lange bal naar voren. Richting Schaken. Die er net niet bij kan. Als hij halverwege de helft van RKC staat, zo strak tegen de zijlijn aan. En dus mag RKC weer gaan ingooien. Dat gaat de Art van Peppe doen. Er is veel beweging. Duits, maar wel achtervolgd door immers, krijgt van Peppe de bal terug. En in de buurt, En ook val van de middenlijn. Chevalier, goede actie. Bucardi, ook goede actie. Ja, dan wordt de diepte wel gezocht door Braber. Maar uh, het is uh, geen uitzondering. Op dit veld gaat ook hij onderuit. En dus is uh, het balbezit voor RKC weer verkeken. En kan Feyenoord eruit. Lange bal. Die weer wordt doorgekopt door Immers. Gemist door Pelle. Maar weer uh, krijgt Immers de bal terug. Die krijgt dan weer een tikje op het onderbeen. Ligt op de grond. Van Peppen ligt op de grond. Ja, dan liggen de hele tijd spelers op de grond. En de bal gaat heen en weer. Het uh, niveau stijgt zeker niet. Het waterpeil uh, stijgt wel in de Kuip. Na een half uur is het uh, 0-0. Willem Heerenveen, racht daar niet mee. Een dikke tien minuten nog. Tot aan de pauze. 1-0 voor Willem 2. Maar ik kan me aansluiten bij de woorden vanuit Rotterdam van Ronald. Ook deze wedstrijd wordt er niet beter op. Terwijl het ook hier weer flink is gaan regenen. Heerenveen heeft achterin de bal met Zomer. Hij heeft al lang geen kansen meer gehad. De ploeg van Van Basten een, keer een vrije trap nog gezien. Overgeschoten door Papa met links van een meter of 18. Zelfde positie eigenlijk van waaraf Willem II de score Via Missijan wist te openen. Het scheelde een centimeter of 20 over de lat. Achterin nu bij Willem II weggehaald door Haastroep. Opgepakt door Zomer en die moet eens kijken wie er vrij is. Nou bijvoorbeeld de Roon staat een paar meter voor hem. Nog op de Herenveenhelft aan de linkerkant van het veld. Aan de rechterkant is Gouweleel doorgekomen. Dan uh, Kums in de gaten gehouden door Guit Die uh, nog nauwelijks speelde dit seizoen helemaal uit beeld leek. Maar nu opeens in de basis staat. En achterin weggetrapt bij de thuisploeg door Peters. Opgepakt weer door Zuiverloon. Naar voren geschoten door Hans Mulder. Een overtreding denk ik, want... Uh, de scheidsrechter, dat is Erik Brahma, gaat eens even kijken. Geeft inderdaad een uh, vrije trap aan de thuisploeg. En dan kijk eens even naar de tribunes. Die hebben in het verleden wel eens volger gezeten in Tilburg. Wel makkelijk met parkeren. 1-0 is het. Bayern Brugge Dortmund. om um half zeven begonnen. Het moet bijna klaar zijn, Richard. Ja, bijna zitten we in de extra tijd. Schwieber komt erin bij Dortmund. Kutsen gaat eraf. Grote kansen zojuist gezien voor Bayern München voor de thuisploeg. Met Kroos die 1 op 1 stond met de keeper van Dortmund, Weidenfeller. Maar faalde vervolgens Müller van dichtbij de vingertoppen van Weidenfeller. En zojuist uit een corner nog een kopkans voor Martinez. Maar de doelman van Dortmund die houdt zijn ploeg in elk geval in de slotfase nog op de been. Dortmund zelf ja, heeft het niet meer echt in die laatste minuten. Het lijkt erop dat... Uh, Bayern de meeste inhoud heeft in uh, deze wedstrijd. En met 1-1 is het natuurlijk uh, gewoon de winnaar van deze topper in Duitsland. Want dan blijft het verschil op de ranglijst. 11 punten. Borussia Dortmund kan niet veel meer uitrichten in de slotfase. We zitten op dit moment in de extra tijd. En het is nog altijd 1 tegen 1. Uh, Willem II, Heerenveen, achter. Vrije trap van weer Missijan van de thuisploeg. 37e minuut en Noordveld moet naar diezelfde hoek waar hij aan het begin van de wedstrijd er niet aankwam bij die trap van Missy Nu lukt het wel en is het een corner voor de thuisploeg. Die Missy is een lekker ventje in dit duel. Hij maakt zijn tweede goal van het seizoen tot nu toe al en bezorgt dus die voorsprong voorlopig bij Willem II. Hij heeft ook een tijdje rust gehad, een tijdje terug, maar staat inmiddels weer in de basis. en mag nu de eerste hoekschop nemen van de Tilburgers. De bal komt vanaf de rechterkant, gaat richting eerste paal, is half hoog. Dan een trap vanuit uh, ja, de tweede lijn, Ippel schiet hem uiteindelijk ruim naast. 38 minuten gespeeld, Willem 2 aan de leiding tegen Herenveen 1-0. Nog leuke situaties meegemaakt in de Kuip, Ronald. Absoluut, absoluut. Na 33 minuten bij een 0-0 stand. Overigens, nu even kijken. Want Jean Maat in het grasopgebied legt de bal terug. Klaas, die meter of 20, ja, gaat weer onderuit als hij wil schieten. Vilena dan nog. Schot wordt geblokt in het grasopgebied. Zat er een hand bij? Je weet het niet. Schaken met een voorzet vanaf de rechterkant. En geplukt door Zoet. En dan kunnen we een mooi bruggetje slaan naar het leuke moment van net. Want er was een vrije trap van Van Peppe vanaf de linkerkant namens RKC in het grasopgebied van Feyenoord. En Landproe ging er naartoe. Plukte die bal. Dacht hem, hey, ik heb hem. En toen, uh, terwijl hij naar beneden kwam, stakke Bukhari zijn hand uit. Schoot die bal uit zijn handen, zeg maar. Maar vol op de kin van de Griek. Ja, ze konden er uiteindelijk wel om lachen. Maar het was wel een Kolderieke situatie die wel paste in deze wedstrijd. Na 34 minuten is het nog altijd 0-0. En probeert Feyenoord te voetballen. Probeert RKC te voetballen. Maar nee, heel goed gaat het allemaal niet vanavond. Goeie avond voor Bayern en ja, zeker. Bayern eh, Dortmund is geëindigd in München in 1-1. De lachende gezichten vooral bij de spelers van Bayern München. Het moet voor Dortmund denk ik toch een beetje voelen als een nederlaag. Want het verschil op de ranglijst blijft enorm. 11 punten deze wedstrijd had Dortmund eigenlijk moeten winnen. Maar ja, in München een wedstrijd... Eh... Na je toetrekken, dat is maar weinig ploegen gegeven. Doelpunten kwamen vanavond in de tweede helft van Kroos en even later van Götze. Maar het was dus voor Dortmund niet genoeg. In München, in de Allianz Arena, eindigt de topper in Duitsland in 1 tegen 1. Geloofde Adel er ook met 10 man nog in tegen Twente? Frank, wie luidt? Nou, het kan nog steeds in ieder geval. We zijn nog 8 minuten van het einde. En Twente lijkt steeds slechter te gaan doen eigenlijk met zijn 11 tegen die 10 van Adel Den Haag. Die 1-0 voorsprong, dat dan wel. Maar 1-0 is wat mager. Het had eigenlijk al lang 2-0 moeten zijn. Misschien gebeurt het nu. Nee, Kastanjels neemt eerst even aan. Dus kan Beugelsdijk nog net een voet tussen de bal en het doel zetten. En dat is voldoende om er slechts een corner over te houden voor FC Twente. Dat steeds slordiger is gaan spelen. Steeds meer is gaan staan en kijken naar elkaar. Ook als ze de bal hebben. En uh, zojuist ook zo'n moment dat Ado even de bal heeft. Over de helft is bij uh, Twente. Aan uh, de kant van het uh, strafschopgebied van Bosker. En dan alle aanvallers blijven staan kijken. En brama echt tot drie keer toe moet roepen. van Jongens, gaan we nog wat doen? Komen jullie ons nog een beetje helpen? Want inmiddels zijn uh, die mannen van Ado wel met een beetje veel aan onze kant. En dan komen ze massaal terug. Nu is er de kans voor Bulekin in 2. Tweede... Instanties. Nou, dan is het toch gebeurd. Kijkt iedereen naar de zijkant, is dit geen buitenspel? Of valt hij niet de keeper aan van Ado Den Haag? Maar Bulikin beslist de wedstrijd in de slotfase. Na 83 minuten is het 2-0. En is het gedaan in dit duel. Daar waar Wischerof nog even in de ploeg is gekomen trouwens als verdedigende wissel. Omdat Ado toch een beetje te veel naar uh, voren toe liep met iemand minder maar uh, dat heeft nu allemaal niet zo gek veel zin meer. Want drie of twee goals maken voor Oude Den Haag, dat is uh, ze waarschijnlijk niet gegeven. Poupon gaat er nog af, daar komt Vicento, een snelle man, voor terug. Misschien gaat dat nog een beetje helpen. Maar Boelikin, daar mag je toch van uitgaan, heeft deze wedstrijd beslist. Op aangeven van Ver, ook dat is geen toeval. Hij weer terug, Twente beter gaan voetballen. En gewoon met 2-0 winnen van Ado Den Haag zoals je dat mag verwachten. In de slotfase, Boelikin dus de man van de beslissing tegen Ado. Hoeveel heb je nog voor de rust bij Feyenoord RKC, Ronald? 8 minuten en uh, ja, het wordt nu steeds gekker. Nu hadden we net een uh, blessure van uh, Nadja en die was veroorzaakt door Jozefsson. Die twee botsten vol op elkaar aan, uh, aan de zijlijn. Ja, natuurlijk wilde RKC doen geloven dat uh, Bruno Martens in die bij die 0 0 stand de daler was, maar dat trapte Makkeli niet in. Daar is fijn met Boetjes snelheid, Boetjes straf op gebied, voorzet. Aangeraakt door Drosten en aangeraakt door Pelle en aangeraakt door Zoet en dan via Van Peppen En immers gaat de bal over de achterlijn. Dit is werkelijk uh, glijden voor een kwart. Iedereen glijdt naar die bal. Boetius is de aanstichter. Die geeft hem aan. Nou, dan verandert Van Peppen nu van richting Martina. Staat er nog bij. Pellen. Nou, er zijn wat mensen die die bal aanraken. Uiteindelijk is Van Peppen de laatste die hem aangeraakt heeft. En dan weet je als hij over de achterlijn gaat dat er dan nog een corner aankomt. 37ste minuut. Corner voor Feyenoord. Vanaf de rechterkant wordt getrapt door Filena. Maar in een soort uh, niemandsland. Waar Boetius dan wel achteraan gaat. Achter die bal dan. Aan de linkerkant komt hij in balbezit. Drie scharen. Ja, de, de tegenstander blijft gewoon staan. Dan legt hij de bal zo. Zwak voor dat hij makkelijk uitverdedigd kan worden. En dan zou RKC kunnen gaan denken aan een counter via Jozef Zoon. Ja, en een goede bal op Chevalier. Twee man van Feyenoord nog achter. Maar die bal van Chevalier, of naar Chevalier, gaat iets te ver naar de buitenkant. De Fransman richting het strafschopgebied. bij Bruno Martens. Indy voor zich nu richting de achterlijn. Voorzet geblokt door Martens. Indy. Mag hij nog eens, Chevalier? Wordt hij geduwd? Komt hij toch met een voorzet? En daar gaat Boucardi onderdoor. En dan pakt Ruben Schaken de bal weer op. Halverwege de helft van Feyenoord, die dan maar weer gelijk op snelheid is. En van Peppe aftroeft. Maar daar is Braber en trapt de bal over de zijlijn. 38 minuten spelen we in de Kuip. Het is nog steeds wonder boven wonder. 0-0. Is het ook een wonder dat Willem II nog steeds voorstaat, nou ja, Dat valt op een bepaalde manier wel mee. Want er zijn niet zoveel mogelijkheden. Eén ploeg heeft een vrije trap erin geschoten. Dat was de thuisploeg. We zitten hier in minuut 43. Maar Herenveen dwingt heel weinig af. Begon sterk met de man die nu ook aan de bal is ter hoogte van de middenlijn. Van La Parra. De bal de diepte in richting Juricit. Nou, daar is hij dan een keer richting achterlijn. Hans Mulder verdedigt mee. Op die achterlijn bij Willem 2. Juricit trekt wat naar binnen. Zoekt dan weer de achterlijn. Wordt in de gaten gehouden door de invaller. Acuili is de bal kwijt. Dan komt van La Parra Voorzet met rechts achterin het strafschopgebied En dan ziet Doelman Mul dat er niemand van Heerenveen komt inlopen. En laat die bal slim. Over de achterlijn lopen. Als we de 44ste minuut van het duel ingaan. Willem 2 een tijdje grip gehad op het middenveld met name. Die grip is het kwijt. Heerenveen heeft weer wat meer de bal. Het publiek gaat er af en toe wat achter staan. Om in ieder geval te proberen deze 1-0 voorsprong vast te houden. Tot aan de rust voor de thuisploeg. Daar is de keeperstrap van Meul. Gaat richting de linkerkant van het veld. Gaat over Podevijn heen. Wordt gekopt door Zomer. Nee, dat is Gouweleeuw. Over de zijlijn ter hoogte van de middenlijn ingooi is Van Jalle. Voor het eerst in de basis. Speelde alleen in de beker in één keer een invalbeurtje in de competitie. Oudspeler van Herakles. Ze zijn de bal kwijt bij Willem II. Daar is de doelman van de bezoekers. Daar is Nordveld. We zitten anderhalve minuut voor de rust en Heerenveen heeft het weer lastig met zichzelf. Het staat 1-0 achter bij Willem 2, dat voor de duidelijkheid ook niet best doet. Twente gaat in ieder geval straks een uurtje weer aan kop van de Eredivisie. Frank Vieruit. Ja, en daar was het allemaal om te doen. We moesten winnen vandaag, we moeten winnen vandaag. Dat was de tekst vooraf van Steve McLaren. En dat is wat gaat gebeuren, want Twente staat met 2-0 voor tegen ADO Den Haag. Mannetje meer. En uh, het wordt, uh, ADO wordt nu van het kastje naar de muur gespeeld. Want uh, Twente zoekt nu gewoon de ruimtes op. Daar waar de bal... Uh... Uh, gewoon veilig in de ploeg kan blijven met nog een paar minuutjes te spelen in uh, dit duel. Ver nu in balbezit. Legt hem uh, breed in de richting van Tim Hulscher, Net in de ploeg gekomen voor Bulekin. Die zijn goal net op tijd maakt. Want Hulscher stond al bijna klaar om hem te gaan vervangen. En nu valt de bal weer voor uh, Ver. Die kan zo doorlopen. Krijgt de bal dan per ongeluk nog mee? Kan die worden binnengehouden door Talits? Nee. En dan gaat hij over de achterlijn. En dan is het uh, een doeltrap voor ADO Den Haag. Dat gaat verliezen in Enschede met nog twee minuutjes op de klok. 2-0. Vlak voor rust. Willem 2 de Tweede 20 tellen tot de pauze. Ingooien is voor Koem. Staat halverwege de linksback van Herenveen, Halverwege de willem 2 half naar Kums. Bijna een bijna naamgenoot. Dan weer Kums via Koem. En dan Herenveen richting de as van het veld met de Roon. De ruimte ligt aan de rechterkant. Dat is goed gezien door de oudspartaan de Roon. Dan de diepte gezocht aan die rechterkant bij de bezoekers. Door Marco Papa. Vrije trap. Nee, een ingooi voor Herenveen. Die gaat de Zuiverloon. Voor zijn rekening nemen als we horen dat er twee minuten extra tijd gaan bijkomen. Kums wil het tempo nog eens verhogen. Gouwe Leeuw ingeschoven richting het middenveld. Moet uitkijken, want balverlies kan in de counter gevaar opleveren. Willem 2 pakt over met Joachim en Missy Jan. Halverwege de helft inmiddels van de Vrieze. Misidjan leidt balverlies in het duel met Koem. En dan wil Van Parra weg. Dat lukt. Juricic. ertussen. Van Parra gaat de helft op van de Tilburgers. Komt daar één mannetje tegen. En die zorgt er in ieder geval voor dat de aanval wordt onderbroken. Haast druk namelijk. tikt de bal over de zijlijn. Ingegooid snel door Raif van Parra. Hij mocht blijven staan. De ridder geslachtofferd na die 1-1 van vorige week tegen VVV. Op de helft van Heerenveen. De bal is even achteruit gegaan. Zomer ter hoogte van de middenlijn. Gaat naar de rechterkant. Waar wordt aangepakt door Marco Papa. Maar houdt de bal toch niet vast. En dus uh, kan Giallo overnemen. Die schiet hem luk, raakt dan weer richting het doel. Ja, het doel. Richting de helft zeg maar, van Herenveen, Waar Herenveen hem makkelijk kan oppakken. Omdat niemand bij de thuisploeg rekende op een lange bal naar voren toe. Gouden Leeuw steekt de middenlijn over. Goed voor de man gekomen door Peters. Maar vergeet dan wel de bal. En dus kan er worden geschoten door Finn Bogason. naan tegen zijn tegenstander Haastroep. Dan wil Willem 2 naar voren. Gaat de bal de lucht in naar een kaats op het achterhoofd van Guit. Het is echt om te huilen af en toe. Het niveau zo de afgelopen 10, 15 minuten. Herenveen heeft de bal. Dat dan weer wel. Finn Bogason. Leidbalverlies, daar is Hans Mulder komt hem naar voren toe. Opgepakt door Kums. En, uh, of door Koem is het. En dan Koem met rechts. Een lange bal richting Kums. Wat een lekker duo is dat. Ook voor de commentator van dienst. Maar die bal is veel te hard. En loopt bij Willem 2 over de achterlijn. Mul kan hem gaan oppakken. Als we inmiddels uh, 1 minuut en 50 seconden in de extra tijd zitten. Het 1-0 staat voor Willem 2. Dat werkelijk 1 of 2 keer misschien voor het doel is geweest. Van Herenveen een vrije trap gezien. Terwijl er wordt geblazen voor de rust. Virgil Jans schoten. Er wel heel fraai in. Het is 1-0 voor Willem II. Bij echt waterpolo vallen er meer goals. Roland van der Geer. Ja, maar dan uh, zijn de keepers ook uh, wat vermoeider, denk ik, dan de keepers hier. Want Soet staat tot nu toe prima op zijn post. Bij een uh, 0-0 stand na 43 minuten. Hoeft niet te trappelen, staat gewoon op zijn noppen. En kon goed reageren, bijvoorbeeld op een schot van Janmaat. Die trouwens twee keer heeft geschoten. En zo uh, de gevaarlijkste man is van Feyenoord in de laatste minuten. Lange bal maar weer is uh, richting uh, de helft van RKC. Daar wordt de schakel onschadelijk gemaakt door Van Peppen. Komt RKC er weer niet uit? Want heeft uh, immers de bal inmiddels weer ontvangen van De Vrij. En Matthijsen, weer met een lange bal richting Pelle. Kan die hem weer terugleggen? Dat doet hij al een paar keer. Dat deed hij die al een paar keer. Net ook met de borst keurig op de lopende klasie die naar Boetie is en dan uiteindelijk strandt de actie van de jonge vleugelaanvaller van Feyenoord weer in schoonheid. Dat gebeurt wel met enige regelmaat. Maar als er al een ploeg is die recht heeft op een doelpunt die met enige regelmaat om dat nog maar eens te gebruiken in het schafstopgebied is geweest van de tegenstander dan is het Feyenoord. Pelle gevonden in de lucht in het schafstopgebied van RKC. Komt wel door maar kopt hem ook naast de goal van Jeroen Zoet die hem nog maar eens gaat halen. Een minuutje nog tot aan de rust. Nog altijd geen goals dus en Zoet heeft alle wil waarschijnlijk toch schadevrij de thee of de koffie gaan halen. En de woorden die door Erwin Koeman zullen worden gesproken richting zijn elftal. Terwijl aan de andere kant Koeman ook, Ronald Koeman in dit geval, wel wat zal hebben toe te voegen na 45 minuten voetbal hier in de Kuip. Het is wel weer droog. Dat is alvast een positief teken. Eén minuut extra heeft Makkali toegevoegd aan de 45 die er al gespeeld zijn. Die minuut is nu gaan lopen. Als schaken wordt weggestuurd door Jan Maat. Bal nog aangeraakt door een speler van RKC. Van Peppe, bal over de zijlijn. Ingooit door Feyenoord genomen. Immers Jammaat. Immers, en dan vervolgens Schaken aan de rechterkant. In een duel met Van Peppen. Schaken blijft wonderwel in balbezit. Krijgt hem zelfs terug bij Klaas. Gaat moeilijk, want die bal rolt niet. Naar Filena. Wordt opgejaagd. Maar Filena draait keurig weg. En paast de bal naar de rechterkant. Daar is ze Jammaat. Pompt hem het schas op gebied in. Pelle met de borst. Terugleg op Immers. Immers kan er niet bij. Klaas staat nog wel een meter of twintig van de goal. Schept hem weer het schasselgebied in. En daar is Graziano Pelle met de 1 -0. In de extra tijd van de eerste helft. Het ziet er heel eenvoudig uit. Maar het is weer Graziano Pelle die de goal maakt voor Feyenoord. De man die hier niet meer stuk kan en zijn negende van het seizoen maakt. Dat is Pelle nog nooit overkomen. Negen doelpunten in één seizoen. En nu wordt er ook nog op slag van rust een mentale dreun uitgedeeld aan RKC Waalwijk. Het scheppen van Jordi Klaas is prima. Ja, dan gaat uh, Pelle de lucht in. Martina springt wel mee, maar kan er niet bij. De Italiaan heerst in de lucht en komt de bal in de goal van RKC. Iedereen juicht, want het is nu ook gelijk rust, denk ik. 1-0 voor Feyenoord. Twente Ado, Frank Wiebert. Daar wordt net afgefloten voor het einde van de wedstrijd. Maar de uitslag was eigenlijk al bekend. 2-0 van FC Twente tegen Ado Den Haag. En dan gaat er in ieder geval één reputatie sneuvelen. Want Ado had dit seizoen in de uitwedstrijden nog niet verloren. Dat is dus vandaag voor het eerst gebeurd. Twente blijft dit seizoen in eigen huis. Ongeslagen met een mannetje meer. Dat dan wel. Maar 2-0 dankzij Taric en Bulikin. Dat is de uitslag vandaag in Enschede.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 Change of Love van Ryan Adams. Uh, u hoort al geluid van de arena op de achtergrond. Ajax-PSV begint over een paar minuten. En gisteren was het meespelen van Mertens en van Bommel... twijfelachtig in die houtkamp. Ja, nou, ze doen uh, in principe mee. En in principe is uh, de opstelling maar... Uh, PSV heeft wel 11 mensen warm laten lopen. En dan is dat buiten de keeper. Want het kan zo zijn dat bij het warmlopen van Bommel uh, toch te veel last heeft van zijn rug. Waar hij uh, wat last van heeft. En dan zou uh, in dit geval Manolev uh, als weg gaan spelen. En Hutchinson doorschuiven naar het middenveld. Ik zag uh, van Bommel op het veld even in gesprek met Manolev. Uh, even zeggen hoe het ervoor staat. Straks als iedereen weer het veld op komt, want ze zijn nu heel eventjes naar de katakombe. Dan zullen we weten of het definitief is dat Van Bommel toch een hele belangrijke uh, kracht in het team van Dick advocaat uh, definitief meedoet. Nou, dat is wel zeker voor Dries Mertens, maar die was niet zo uh, geproduceerd. Hij heeft een beetje rust gehad op de training. Dus wat dat betreft is de opstelling van PSV hetzelfde als vorige week. De verliespartij tegen Vitesse, 2-1 toen verlies. Alleen Jetro Willems uh, speelt nu... In plaats van Wilfred Bouma, omdat Willems vorige week nog geblesseerd was. En nu in de basis mag spelen. En eigenlijk was bij Ajax ook niet al te veel uh, veranderingen. Nee, helemaal uh, geen enkele zelfs, want Ook bij Ajax, of ook bij Ajax. Bij Ajax dezelfde elf als de wedstrijd vorige week in Kerkrade. In een uitverkocht stadion trouwens 51.064 kaarten verkocht voor de duel. Die mensen schijnen er ook echt allemaal te zijn. Dat betekent dat uh, Frank Boer opnieuw kiest voor Hoesen in de spits. De schulden hebben ook wel gezegd dat het voetbal toch, omdat hij wel echt een spits is... wel prettig op een of andere manier in plaats van dat daar, nou ja, er is van alles geprobeerd natuurlijk in Amsterdam met de middenvelder... toch een ander type speler staat. Eriksen heeft er gelopen, de Jong heeft er gestaan, uh, Ryan Babel heeft er gestaan, Sigtorsson heeft er gestaan. Dus wat dat betreft smaken genoeg, maar nu dus opnieuw Hoesen. Het elftal dus met uh, vermeerende doel, een achterhoede met Van Rijn, Aldewereld, Moi, Sander en Blind. Op het middenveld de Jong, Paulsen en Eriksen... En dan de volgende met boerrichter Hoesen zoals ze zegt, de jonge Victor Fischer. Ja, het is een interessante ontmoeting, al was het maar omdat het de tweede keer is dit seizoen dat ze tegenover elkaar staan. Ajax en PSV hier in de arena. De eerste keer was het natuurlijk voordat het seizoen in feite begon. Toen heette het Johan Cruijffschaal en won PSV met 4-2. Dat was een wedstrijd met een verhaal, maar het verhaal dat bij mij toch vooral is blijven hangen is dat... De ene trainer, Frank de Boer, zei ja, dit is de laatste wedstrijd van de voorbereiding. En de andere trainer, Dick Advocato, zei dit is voor mij de eerste wedstrijd van het seizoen. Het gaf al wel een beetje het belang aan. Het verschil liever in belang voor beide trainers van dat duel. PSV was toen verder en won van een gemankeerd Ajax. Wat nog 4-5 mensen miste met 4-2. Makkelijk. Maar ik denk niet dat dat veel zegt over de verhoudingen van vanavond. Um, wat ik nog wel durf op te merken is dat Ajax moet... Want achter staat in de competitie op PSV zes punten maar liefst. En dat PSV vooral mag. En dat zei Bas Tiggelen, daarvoor hoort u Andy Houtkamp. We gaan straks die wedstrijd, die over 6 minuten begint, integraal uitzenden. Dat betekent dat het nieuws van 9 uur, dat u dat na de eerste helft hoort. Nou, nog even wat er al gebeurd is. Twente Ado, die is afgelopen, 2-0. Feyenoord RKC is rust, 1-0. En Willem II Heerenveen is rust, 1-0. En natuurlijk houden we u wel op de hoogte van alles wat daar aan doelpunten. Gele rode kaarten gebeurt door middel van de verslaggevers Ronald van der Geer en Rachman Niemeijer. Maar de meeste aandacht zal uitgaan naar Ajax, PSV. Na Ajax, PSV en die houtkant Bas Tiggelen, Bas. Uh, het is overal elders slecht weer. Ik neem aan dat het dak dicht is in de arena. Ja, het dak is uh, dicht. Of het dan hier ook slecht weer is, op die vraag kan ik dus geen antwoord nee. geven. Maakt ook niet uit. Het zal hè? ongetwijfeld niet veel beter zijn, vermoed ik. Maar dat merken we dan over een uh, uur of anderhalf, twee wel weer als deze wedstrijd erop zit. Antwoord op de prangende vraag, speelt Van Bommel? Het antwoord is ja, want hij heeft zich in de middencirkel als aanvoerder van PSV vermeld om daar handjes te schudden met de aanvoerder van de andere kant. Dat is Siem De Jong, zoals u weet. En met de scheidsrechter Björn Kuipers, over wie wel weer het een en ander te doen is geweest. Want ja, het is een tukker en PSV speelt volgende week tegen Twente. En bij PSV staan de heren Van Bommel en Stroopman op scherp, dus bij Geel doen die volgende week niet mee. Enfin, het zijn de beslommeringen die erbij horen als je scheidsrechter bent blijkbaar. Ik denk dat het in het hoofd van Kuipers niet op die manier leeft. Dat mag ik aannemen zelf. PSV nog bezig met het, laten we zeggen, kringgesprek. Ajax heeft dat net achter de rug en waait uit één. En dan kan deze wedstrijd in gang worden gezet. Een interessant affiche. zo op deze eerste decemberdag. In memorie nogmaals, de Johan Kruijfschaal van dit seizoen, Ajax PSV 2-4. Het duel vorig seizoen met een heel tam PSV 2-0 voor Ajax. Oh, dat is een mooi ja, muziekje voor gepraat. Ja, Heb je het goed he? gedaan? Uh, Westen staat op uh, punt van aftrappen. PSV mag aftrappen. De twee meest scorende ploegen in de Eredivisie tegen elkaar. Ajax heeft uh, al 33 doelpunten gemaakt, maar PSV staat zelfs op 49 voor. en uh, 13 tegen, 33 punten. En uh, dat is, uh, uh, is gewoon goed voor PSV. Staan daarmee op de eerste plaats en weten uh, vast wel dat FC Twente vanavond al gewonnen heeft. En dus zal er ook uh, graag worden gewonnen door PSV. Maar dat het niet makkelijk zal worden, dat mogen duidelijk zijn. Het is geen echte klassieker. Maar het is wel een topper. Die topper is in gang gezet. Met balbezit en de eerste vrije trap. wil ik zeggen voor Van Bommel. Maar het duurtje wordt niet bestraft. En dus kan Ajax overnemen. En is in balbezit op de helft van PSV. Prachtige sfeer, een uh, muur van geluid. Het stadion schudt als de supporters, met name aan de overkant van ons, springen. En dat ze zo massaal doen dat we het hier aan de andere kant merken. PSV heeft de bal via de Rijk. Die hem heeft meegekregen van Watermans keeper. De bal gaat nu terug. En omdat Erikse doorloopt, moet Waterman trappen. Dat doet hij op het hoofd van Lens. Dat was althans de bedoeling. Maar de bal komt op het hoofd van Moisander. Die kopt eigenlijk de verkeerde kant op. Dan moet Blind naar de bal. Die komt verstrikt in Lens. Lijkt even geblesseerd te raken aan de enkel. Dat is ook wel zo, maar de schade valt mee. Een 15 meter voor de middenlijn. Aan de linkerkant mag Ajax. Nadat iedereen weer over het gekrabbeld is, een ingang gaat nemen. Die bal heeft Blind genomen. Voelt toch voor de zeger aan de enkel of het allemaal goed zit aan een laten zijn. Binnen de minuten een blessure oplopen. Het spel gaat door. Moislander heeft de bal. 10 meter voor de middenlijn. Kleine versnelling. Kijkt om zich heen. Kan hij met de bal ergens naartoe? Aan de linkerkant is Eriksen. Eriksen opgejaagd door Van Bommel. En dat heeft succes in eerste instantie en ook in tweede instantie. Want Victor Fischer maakt een overtreding. Op Hutchinson en dus mag PSV een vrije trap nemen. Bevallend de laatste nederlaag van beide ploegen in de competitie. Is beide tegen Vitesse geweest. Ajax in de eigen arena 2-0. En vorige week... Uh, niet helemaal verdiend, maar toch wat is verdiend. 2-1 in Eindhoven. De overwinning voor Vitesse uh, tegen PSV. Bal gaat over de zijlijn. Een meter of 4-5. Maar er is gefloten door Kuipers. Vanwege een duw van Germain Lens. En dus mag de vrije trap genomen worden door Ajax. Is het balbezit ook voor Ajax voor de geheel in het oranje gestoken kent het vermeer. Ja, dat is uh, zijn favoriete kleur geworden, geloof ik. Dat doet hij dacht ik het hele seizoen al. Misschien heeft dat van Gaal nog over de streep getrokken een paar weken geleden. Diepe bal van Ajax, want de jong doorgelopen is bal weggekomen. Marcelo opnieuw door Ajax ingebracht. De jong kan er eigenlijk niet naartoe. Dan had hij buiten het spel gestaan. Dan laat het spel aan zich voorbij gaan. Dan verdedigt PSV uit. Strootman en een bal naar de zijkant die eigenlijk voor Wijnaldum nauwelijks nog te belopen is. Over oranje gesproken, hij Wijnaldum op oranje schoenen. Die wil ook graag zullen we maar zeggen. En dan loopt de PSV aanval. Daar was eigenlijk niet eens sprake van trouwens. Loopt stuk. Omdat het uitverdedigen eigenlijk vrij snel balverlies ophoudt. Zo krijgt Ajax de bal weer terug. Maar ligt hij wel weer in de laatste lijn aan de voeten van Ricardo van Rijn. Van Rijn eventjes kort balletje op sien Jong. Bal terug naar Al de Wereld. bal breed geeft op Moisander. Moisander, de enige Ajax-City die op scherp staat. Marseille het al van Bommel en Stroopman staan op scherp bij PSV. Overigens Ajax volgende week... Uh, tegen FC Groningen thuis. Ook geen uh, echte makkelijke wedstrijd, maar toch. En uh, mooi zander dus opscherp. scherp. En uh, paas wordt gegeven op Eriksen. Eriksen bal naar de rechterkant. Uh, goede bal. En daar uh, uh, uh, is de bal opgevangen door Boerrichter. En probeert samen met Sim de Jong de bal in de aanval te brengen. Sim de Jong bal weer terug. En zo is het uh, breien begonnen richting het uh, stadshoekgebied. En de eerste kans Ajax lijkt voor Hoese, Maar uitstekend werk. Van keeper Waterman die snel uit zijn doel komt... ...naar dat uh, goede steekballetje waardoor Hoese net niet gevaarlijk kan worden. Nou, met name de lichaamsscheidbeweging van Hoese is prachtig. Die namelijk aan de ene kant voelt dat de bal gaat komen... ...aan de andere kant van zijn tegenstander dan maar besluit weg te draaien op het laatste moment. Dan is de tegenstander in kwestie eigenlijk in geen velden meer te bekennen. En is Hoese even vrij. Maar de steekbal net te hard en rolt dan door in de handen van Waterman. Het is geen kans, het is geen mogelijkheid in zekere zin. Maar het is wel het eerste dreigende moment van deze wedstrijd... ...dat dus op het konto komt van Ajax na ruim drie minuten... Bij 0 stand in deze wedstrijd in Amsterdam Arena. Banden de linkerkant. Daar heeft Moisander wat ruimte om te lopen. Blind is eigenlijk al verder doorgelopen. Nu halverwege de helft van PSV. Loopt Moisander nog altijd met de bal aan de voet. Gaat hij naar de zijkant geven. Dan moet Fischer een voorzet geven. Die komt bij de achterlijn aan. Kan de bal binnenhouden. Kan langs de tegenstander ook nog gaan. Hutchinson. Maar speelt dan de bal. Ja, er wel langs. Komt er zelf niet meer langs. En heeft van de bal zo harde tik gegeven dat hij in de handen rolt van de keeper. Terwijl die nu snel uittrapt. Maar dan Lens aan de andere kant van het veld een overtreding maakt. Die wel met al de wereld. En Ajax een vrij schop mag nemen. Was buiten spel voor Lens Oh, Hens, dat zal het zijn geweest. De wedstrijd is in ieder geval in gang gezet. Sterker nog, de scheidsrechter Kuipers speel maar door. Ajax heeft de bal. Want Hens in deze tijd met Sinterklaas voor Lens. Dat lijkt me logisch. Het is uh, balbezit voor Ajax aan de rechterkant met doorrichter Eriksen. Gaat de bal proberen diep te geven. Marcelo zit ertussen. En dan is het Dries Mertens die uh, mee verdedigt. Omdat Verrein opkomt aan de rechterkant. Verrein probeert de bal voor te geven. Maar schiet hem tegen Mertens aan. En dan mag uh, Verrein gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En Van Rijn kijkt, wacht en vindt Eriksen, krijgt hem terug van Eriksen. Weer naar uh, Eriksen, door Van Rijn, weer naar Van Rijn. En dan is het Eriksen voor de verandering die uh, de bal krijgt. En zich goed uh, vrijdraait bij uh, Mertens. Probeert de bal dan uh, voor te geven, maar besluit dan toch de bal bij Sim de Jong in te leveren. Die speelt de bal in. Aardig uh, actie. En dan is de bal er net naast geschoven door Danny Hoessen. Nou, oh, vallende man hoor. In de beginfase Danny Hoessen staat steeds goed vrij. Had nu... Eh, misschien met de wreep moeten uithalen. Deed het binnenkant goed naast het doel van Boy Waterman. We hebben al uh, de Hens van Lens gehoord. Zo even hoorde ik je ook zeggen dat had je zelf weer is ik uh, van Rijn bij de zijlijn. Voor een hele leuke avond. Er ontstaat straks nog wel wat gerommel rond Van Bommel. Geloof ik, valt dat mee hoor trouwens. Vijf en half minuut gespeeld. 0-0 stand in de Amsterdam Arena. We hopen dat uh, de Sim niet thuis zit, Want dan mogen we in de zak mee naar Spanje. Hoewel, het zou wel goed uitkomen. Want dan zitten we maandag geloof ik... De zit voor PSV. Waterman heeft uh, het balletje gekregen dat hij eigenlijk een paasje vanuit het middenveld wat doorschoot. Geen Ajax ziet kon daarbij. Waterman temporiseert even, omdat hij denk ik, voelt dat de eerste minuten toch wat meer voor Ajax dan voor PSV zijn geweest. Die mogelijkheid van Hoesen daar bij het gevaarlijkste voorbeeld. Nu is de bal wel uitgerold. Komt voor de voeten van de Rijk. Die paas diep. Bal over een meter of 40. Komt op de borst van Lens. Die neemt hem sterk aan. Hangt in de lucht. Geeft eigenlijk in de lucht zijn tegenstander nog een duw. En als hij dan geland is, hebt Moisander, de tegenstander in kwestie nog altijd in zijn buurt staat, krijgt hij echt een duw. Valt Mooisander op de grond, wordt er gefloten en gevlacht en schiet Lens de bal nog weg. Dat is niet zo handig. Wat doet Kuipers? Geeft hij hem een waarschuwing of geeft hij Geel? Hij geeft hem een waarschuwing. En Lens zal zich moeten inhouden, maar zal zich ook realiseren dat hij hier voor hetzelfde geld op de bom was gesleerd. Publiek is het daar hoorbaar niet mee eens, krijg ik de indruk. Maar Lens krijgt geen geel. Ja, ik denk dat het wel even goed is van Kuipers. Ver, forse vermaning. Alhoewel, nou, je kunt altijd zeggen, er staat een gele kaart voor, voor het wegtrappen van de bal. Het kan de wedstrijd beïnvloeden, want dan moet Lens zich weer helemaal in gaan houden. De rest van uh, de wedstrijd die pas 6,5 minuut oud is. Maar goed, Kuipers geeft geen gele kaart. Het uh, balbezit is voor AFC al de wereld die hem aan Siem de Jong geeft aan de rechterkant de Dion kijkt, die loopt er naar voren, Boerrichter, maar de bal wordt richting Hooser gespeeld. Die wordt van de bal afgelopen, maar dan is het Mertens die balverlies leidt. En ziet het er naar uit dat Aries weer aardig in de aanval kan gaan. Wat heet, ziet het er naar uit, daar ziet het niet naar uit. Want de bal van Boerrichter naar de buitenkant is niet goed richting Fischer. Bal rolt over de zijlijn, PSV mag gooien. Ja, en dat doet PSV aan de rechterkant achterin waar Hutchinson de bal in zijn handen heeft. Maar eigenlijk ook een beetje aan het zoeken is waar hij met die bal naartoe kan gooien. Omdat vervolgens op de voeten van Narsing nog niet gezien. In deze wedstrijd bal terug naar Hutchinson. zwakke paas opgevangen door de Jong. Die raakt hem eigenlijk de hoogte van de middellijn ook niet goed. Speelt hem terug op de eigen helft en omdat er bij PSV niemand doorloopt wordt die bal door Moisander opgepikt. Die draait één keer kort om zijn as. Blijkt dan al de wereld te heten. en geeft dan de bal mee aan Moisander aan de linkerkant. Fischer aangespeeld, 10 meter over de middenlijn. Actie wil langs Hutchinson. Die zet sterk het goede, goed het sterke lichaam ertussen. Maar heeft eigenlijk een beetje de pech dat hij een keer zo half struikelt en dan ineens dat been uitsteekt. En daar ligt dan net een bal. Die trapt hij dan 20 meter weg over zijn eigen achterlijn. En dat levert dan Ajax nogmaals met een beetje geluk. Een hoekschop op de eerste van de wedstrijd, maar wel na goed werk van Victor Fischer. Ja, en een andere deen aan de linkerkant van het veld. Christian Eriksen gaat de bal met het rechterbeen nemen. En dan kijken we naar al de wereld. Die houden we in de gaten. Mooi Zander. Kan goed koppen. En daar gaat de bal tegen de lat zich. En de afvallende bal wordt wel opgevangen. Dat is een enorme kopstoot van al de wereld. Tegen de onderkant van de latbal komt weer terug. En de lat trilt nog steeds, maar dan is de bal van Eriksen niet goed. Dat was een echte serieuze mogelijkheid voor Tobi Aldewereld. Goeie corner vanaf de linkerkant. Aldewereld voor zijn man, voor Marcelo. En komt de bal keihard tegen de onderkant van de lat. En dat was een mooie actie van Ajax. En dat had meer mogen opleveren. Goed gedaan door Aldewereld. Alhoewel, dat nog beter kunt als hij erin was gegaan. PSV heeft het moeilijk in die beginfase, ook nu weer. Balverlies. Bal wordt strak gegeven richting de rechterkant. Dan moet Hoese wel heel hard lopen en ziet dat dat een kansloze missie is. Bal rolt over de zijlijn. Maar Ajax sterker in de eerste 8,5 minuten van de wedstrijd. Heeft een paar kansen en een paar mogelijkheden gehad. En de beste het een doelpunt kun je zijn als je wat er een lat of paal schiet of komt. En dat lukt al de wereld. Maar het staat nog altijd 0-0. De advocaat is er maar even bij gaan staan. Dat hij blijkbaar niet tevreden is over dat wat hij ziet. Daar kan ik me vanuit de PSV optiek wel het een en ander bij voorstellen. Want dat loopt en oogt allemaal nog niet makkelijk. Ajax dus de betere ploeg in het begin. Van Bommel aan de bal. En Narsing die probeert om de bal die Van Bommel naar voren speelt te controleren. Maar er eigenlijk een beetje langs heen stapt. wordt wordt Ajax weer overgenomen. De muur van geluid die we eigenlijk al de hele avond horen hier in de Amsterdam Arena al 10 minuten. Is ook nog niet gaan liggen die storm. Dat geeft al aan dat ook het publiek dat Malenwaar blijft maken het gevoel heeft dat hun ploeg in goede doen is. Aan de linkerkant mooi standen, want Ajax heeft heel veel balbezit. PSV loopt alleen maar achteruit. PSV staat op de eigen helft. En PSV zet Ajax ook eigenlijk niet echt onder druk, zodat het combineren tot laten we zeggen de middenlijn of eigenlijk iets wat erover makkelijk kan. Een makkelijk mag. Paulsen laat zich weer terugzakken tussen zijn twee centrale verdedigers en geeft dan breed mee aan al de wereld. Opvallend dat Ajax wel aan het combineren geslagen is al de hele wedstrijd, de eerste tien minuten van de wedstrijd. En dat PSV nog geen fatsoenlijke aanval heeft kunnen opbouwen door het middenveld. Waarbij je zou verwachten dat met Van Bommel, Strootman en Wijnaldum je toch een ijzersterk middenveld hebt. Maar op dit moment is het wat dat betreft nog niet het geval dat die in de wedstrijd zitten. Paul komt voor het doel. Van PSV wordt weggekomen door Hutchinson. Wordt opgevangen door Fischer. Fischer heeft wat hulp van Deli Blind. Brengt hem ook bij Deli Blind. Dat doet hij goed. En dan kan Blind kijken via wie gaan we het doen. Via Eriksen. Eriksen bal terug naar Paulsen, Paulsen naar Fischer. Fischer trekt naar binnen. Richting de as van het veld. Dan bal breed naar Sim de Jong. De Jong... Zij maar Punt strafschopgebied aan de rechterkant. Bal naar buiten naar Boerrichter. Boerrichter met uh, tegenover zich Willem. Strekt er binnen. Goeie bal naar Van Rijn. Van Rijn. haalt uit met links. En stuit op uh, Strootman. Maar dan kan uh, Paulsen de uh, bal weer terugbrengen. En dan zit uh, uh, Narsing ertussen. Maar is de combinatie met Van Bommel niet goed. Narsing loopt niet door. Van Bommel paas door. Maar de bal wordt opgevangen door Paulsen. En zo heeft Ajax de bal weer terug. Heel snel loopt PSV nog steeds achteruit. Al 11 minuten lang heeft het geen antwoord op het combinatiespel van Ajax in de beginfase van deze wedstrijd. Het is nog 0-0. Maar al de wereld heeft voor Ajax uit een hoefschop de eerste en enige van deze wedstrijd al op de lat gekopt. Balbezit van PSV nu Willems. Neemt te veel risico. Wil de bal wegtrappen. Trapt hem via via voor de voeten van Hoes En dan gaat er een vlag omhoog voor buiten spel. Dan zal het een Ajax-voet geweest moeten zijn waar die bal tegenaan kwam. Nou, daar klopt er wel. De vraag is tot hoe ze echt buiten spel Zelf zien we op de monitor in de herhaling het vingertje van hoe ze dat heen en weer gaat met de mededeling naar de scheidsrechter. Het is niet zo, maar de herhaling leert dat het wel zo is. Dat betekent dat dus niet de scheids, maar de grensrechter aan de overkant dat bijzonder goed heeft gezien. De heren van Roekel en Zijnstraat zijn de mannen die met de vlag in de hand staan. En de ervaring leert dat de grensrechten die we in ons land hebben erg goed zijn. En vaker dan je denkt het bij het rechte eind hebben. Dus ook nu vrij schot voor PSV genomen door de doelman Boy Waterman. Ja, het viel me vorige week ook op dat uh, bij de wedstrijd PSV Vitesse er uitstekend gevlacht werd. Op uh, moeilijke momenten hoor. Echt centimeters buiten spel Maar het goed zien. Lens, nu in bal zit, was daarbij zeker een keer of 6-7 betrokken. Nu gaat de bal over de zijlijn. Aangegeven door de rechterarm van Björk Kuipers. Mag... PSV gaan gooien. Nog niet veel in de buurt van Vermeer geweest. De Eworp via Jetro Willems weer terug na korte blessure. Pech en leed heeft hij ingegooid op Marcelo. Marcelo terug naar Willems. Is te kort. Kan Ajax overnemen. Moet de bal de diepte in. Naar Eriksen. Is net iets te scherp. Want Timothy de Rijk zit ertussen. Hij speelt de bal over de zijlijn. Mag uh, Ajax gaan gooien. pakt Timothy de Rijk de bal op. Legt hem dan weer neer. Zodat Ajax net niet snel kan gaan ingooien. En PSV weer terug is op de plaatsen waar ze behoren te staan. Het publiek heeft dat gezien. vloot uh, gez gezellig mee. Maar ondertussen is de bal bij Vermeer. Dat is dus wel het risico dat Kuipers neemt door Lens in het begin geen geel te geven. Dat nu de volgende denkt, nou ja, dan kan ik het ook wel, want geel komt er toch niet. Dat gaan we nog wel een paar keer zien, denk ik. Balbezit voor Ajax alweer op de PSV-helft. Korte combinatie aan de linkerkant van het veld. stand. de centrale verdediger, is helemaal doorgelopen. Wil de bal voorgeven via Van Bommel, tweede hoekschop. En het tweede moment dus dat het daar serieus gevaarlijk zou kunnen worden. Hier heeft de PSV een beetje pech, omdat Van Bommel zeker 7, 8 meter... Weg staat bij Moisander. Die wil een voorzet geven van eigenlijk al halverwege de PSV helft. En denkt nou ik probeer het maar. En er op deze manier omdat de bal eigenlijk ook niet goed was. Veel te laag. Nog het maximale uithaalt. Goed let op al de wereld zullen ze bij PSV nu begrijpen. Want die kopte zo even op de lat. 0-0 stand. 13 minuten ruim gespeeld. En een hoekschop van Eriksen die indraait. Waterman komt. Doet dat half. stopt de bal wel weg voor de voeten van Fischer. Die hem dan verspeelt aan Hutchinson. Maar daar is dan ook van de wiel nog. Die heet tegenwoordig Van Rijn. Ja, gooi je naam veranderen in Nederland. Hij lijkt er ook wel een tijdje op. Ik vind hem leuk, Bas. Ik, ik, ik, daarom hou ik wel een beetje van je. Deli <laughs> Blint heeft de bal uh, voor zijn voeten gekregen. En we speelt hem wel terug op Paulsen. Paulsen kijkt, die loopt er vrij? Nou, al de wereld uiteraard. Want die loopt een meter of vijf rechts van hem. Ajax sterker, dat mag duidelijk zijn. Heeft kansen en mogelijkheden gehad, maar dan moet je geen balverlies leiden. Want dan kan nog gecounterd worden. En dat balverlies werd geleid door Victor Fischer. En dus via Wijnaldum gaat de bal naar Narsing aan de rechterkant. Met blind tegenover zich. Naar de rechterkant loopt ook Mertens. Die loopt bijna in de weg bij Narsing. Narsing loopt